Van 4 uur. Ron van Kan met het cnn Journaal. De veiligheidscontroles op en rond Schiphol door de Koninklijke Marsozee zijn nog niet voorbij. Volgens de Marsozee wordt er tot nader orde gecontroleerd. Auto's worden steeds van de weg gehaald. Vanmorgen leidde dat tot lange files. De controles zijn een antiterreurmaatregel. Volgens de autoriteiten is er een signaal van een dreiging binnengekomen, maar details zijn niet bekend. Tientallen gezinnen verlaten de Syrische stad Aleppo... via de door de staat opengestelde vluchthoutes. Dat meldt het Syrische staatspersbureau. De gezinnen worden bussen vervoerd naar Frank Plek... aan de westkant van de stad. Het nieuws is nog niet bevestigd door andere bronnen. De vluchthoutes zijn gecreëerd door het regime van president. Hij van de stiebeloofd aan repadierde wapens neerleggen. Volgens de staatstelevisie hebben enkele strijders dat inmiddels gedaan. In Aleppo zitten naar schatting nog zo'n 250.000 mensen vast... tussen de strijdende partijen. Hulporganisaties waarschuwen voor een grote humanitaire ramp... als de strijd om de stad nog lang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 Formule 1-coureur Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Duitsland vanaf de vierde plek. Bij de kwalificatie op het circuit van Hockenheim reed hij de vierde tijd. Nico Rosberg start van pole position, gevolgd door Lewis Hamilton. En als derde Daniel Ricciardo, ploegenoot van Verstappen. Het weer tot besluit bewolkt en wat buien. In het noordwesten droog en meer zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen overal meer zon, maar ook enkele buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.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 I'm, I'm the, the police. Nobody no, no, move, nobody, nobody get nobody hurt. hurt. <laughs> <laughs> <laughs> nobody the hurt. Now. now. Oh, you want to say, man, yeah. yeah. Take your hand in the lock now. And all is okay, My yeah. Man, it's high now.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 Doe maar. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, een middag. Welkom bij je eigen lokale omroep uur 3 met daarin de volgende onderwerpen. Uh, zoals uh, gemeld uh, rond de klok van kwart over vier is het tijd voor Pitch Report. En we komen nog even terug op uh, de uitslag van de kwalificatie... Van die, zo, die vanmiddag tussen twee en drie is verreden op de Grand Prix van Duitsland. Of het nieuws weet iets wat wij niet weten... of wij weten iets wat het nieuws nog niet weet. Maar daarover meer rond de klok van kwart over vier... Half vijf is het weer tijd voor het dier van de week. En deze week is Elroy het dier van de week. En om kwart voor vijf, liefhebbers van het gedicht van de week. We hebben weer een tranentrekker van het eerste uur. Onder de titel Ik heb me zo in jou vergist. Oh jee. Nou, dat is een alleszeggende oh. titel, hè. Oh. Uh, natuurlijk hebben we ook nog verder wat sport kort. Dus ik zou zeggen: genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw lokale zender, ZFM. En we hebben de zomer in ons bol. Hier oh. is Bailar. De pas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 We zien weer de hier in Zandvoort. Vandaar bij Laar van Elvis Crespo. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En daar kan je terecht voor de laatste Zandvoortje nieuwtjes. Maar je kan ook gewoon de ZFM app downloaden. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En download onze eigen app. kan je ook meteen live radio luisteren. De CFM app, gratis verkrijgbaar in de diverse stores. Of kijk gewoon eventjes op onze website, hè. daar vind je ook alle informatie hoe je de app kan downloaden. Muziek van Marillion nu, hier is Kaylee. Do you remember, Chop hearts melting on a playground wall? Do you remember, ton escapes from Moonwash College Halls? Do you remember, the cherry? Voor dit soort klassiekers luister je naar CFM Sanspoort. Je hoorde de single van Merillion. Dat was dat mooie singeltje Kaylee. CFM Race Radio Pit Report. Ja, we zijn niet uh, over tijd, maar te vroeg eigenlijk. <laughs> Want het is uh, 13 minuten over 4, maar wel de Pit Report. Hier is Albert-Jan Vos. Er is genoeg te melden uh, uh, uit de wereld van de Formule 1. Want een traditionele bijeenkomst van de Formule 1-coureurs... in de aanloop naar de Grand Prix van Duitsland morgen... De zogenaamde Drivers Meeting draaide vrijdagmiddag in Hockenheim... grotendeels rond Max Verstappen. Zijn manier van verdedigen ten opzichte van Kimi Räikkönen tijdens de vorige race afgelopen zondag in Budapest... was enkele coureurs in het verkeerde keelgat geschoten. Tijdens de besloten bijeenkomst werd naar aanleiding daarvan aangekondigd... de veranderingen van uh, richting in de remzone voortaan door de wedstrijdleiding onderzocht... en bestraft zal worden. Verstappen maakte zich daar in de slotfase van de Hongaarse Grand Prix... één keer schuldig aan om rijkonen voor te blijven. Bewegen in de remzone is gevaarlijk. Dat is zo ongeveer het ergste wat je kunt doen. Want auto's kunnen gaan vliegen, zo verkondigde mclaren coureur Jensen Button... afgelopen donderdag reeds. De acties van Verstappen bleven in Hongarije overigens onbestraft. De stewards noemden zijn manier van verdedigen robuust, doch eerlijk... Zo verklaarde wedstrijdleider Charlie Whiting. Gisteren werd Verstappen in de driversmeeting... of eergisteren werd Verstappen in de driversmeeting... voor de Grand Prix van Duitsland... nog om een weerwoord gevraagd... Euh, naar aanleiding van de kritische opmerkingen van zijn collega's. Maar die deed er vervolgens die deed er de Brit het zwijgen toe. Whiting met een glimlach. Max antwoordt meestal op de baan. Ja, ik begrijp ook helemaal niks van die uh, commotie. Helemaal nee, nee, nee, nee, niks. Ik ook niet. Ik vond het ook erg ver. Gewoon, gewoon een raceactie. Gaan we eens terug naar uh, Monaco. Met uh, Verstappen met die zware crash. Ja. Met, na, na het rechte eind. Uh, Voor hem reed die andere coureur. Die ging ook eerder op zijn rem dan normaal. Waardoor Verstappen de zijkant in dook. Goed. In ieder geval, wordt wordt niet vervolgd. Gelukkig maar. Wat, uh, wat wederom niet vervolgd gaat worden is het radioreglement. Uh, de Formule 1 heeft namelijk besloten per direct alle restricties op radioverkeer tijdens de races op te heffen. Dat is de uitkomst van overleg van de zogenaamde Strategy Group... waarin de belangrijkste partijen de via de FOM en Teams zijn vertegenwoordigd. Iedereen mag weer zeggen wat men wil, bevestigde Formule 1-baas Bernie Ecclestone... Volgens hem waren de regels niet goed voor de show. Teams mochten haar rijders dit seizoen niet meer bijstaan... met technische adviezen om daarmee de invloed van de coureur te vergroten. In de praktijk zorgt deze maatregel vooral voor verwarring. En wat ook zeker niet gaat gebeuren... is geen cockpitbescherming in de Formule 1 in 2017. De coureurs in de Formule 1 krijgen voorlopig geen cockpitbescherming. De zogeheten Strategy Group, onder leiding van Bernie Ecclestone... Met daarin verder de baas van zes toonaangevende teams... en voorzitter Jean Tots van de Internationale Autosportfederatie de VIA... stemde afgelopen donderdag tegen snelle invoering daarvoor. Dat betekent dat de coureurs zeker in 2017 nog met een open cockpit rijden. We moeten dit systeem nog meer tot in detail gaan bekijken... al dus Ecclestone afgelopen donderdag naar topoverleg in Genève. De vraag was ja of nee. En voorlopig zijn we er nog niet positief over. Renault aast op Perez en Ocon. De, het fabrieksteam van Renault heeft zijn zin gezet op Sergio Perez Force India... waarvoor de 26-jarige Mexicaan al sinds 2014 uitkomt... benadrukt dat de coureur al is vastgelegd voor 2017. Zelf houdt hij liever zijn opties open... en noemde Renault als zeker en een interessant team. Voor het Franse merk is Perez dit seizoen al twee maal op het podium uh, geëindigd. Ook aantrekkelijk voor zijn sponsorgeld van teleton -gigant Gigant Telmex, huidige Renault-rijders Kevin Magnussen en Jonathan Palmer... zijn dit jaar vooral te vinden in de Achterhoede finishte Magnussen... Tijdens in, tijdens in Rusland als zevende. Dan nog even terug naar het nieuws van 4 uur. Daar staat vooralsnog uh, de volgende uh, startopstelling uh, uh, op het programma. 1 Rosberg, 2 Hamilton, 3 Ricciardo en 4 Verstappen. Nou, wij leven in de veronderstelling dat Hamilton tien plaatsen straf krijgt... waardoor Verstappen zou opschuiven naar een derde plek. Maar goed, de officiële, ook de officiële Formule 1-app bevestigt nog niet... dat Verstappen van drie zal gaan vertrekken. Dus vooralsnog is de startopstelling Rosberg... gevolgd door Hamilton, Ricciardo en vier Verstappen. Kijken we even naar het WK. En met name het WK, de stand van de teams staat Red Bull op een derde plek met 223 punten... met op een tweede plek een Ferrari met 224 punten. Dat scheelt weinig. En, en kijk je dan naar die startopstelling... dan zie je dus de Red Bulls voor de vijfde plek en zesde plek de Ferrari staan. Dus zal morgen wellicht die race behoorlijk tot tussen de Ferrari en Red Bull gaan... in de, het gevecht om de tweede plek... in de stand van de wereldkampioenschappen voor teams... Kijken we nog even naar de WK individueel. Op een zesde plek vinden we Max Verstappen met 100 punten. En op een vijfde plek Sebastian Vettel met 110. Teamgenoot Daniel Ricciardo staat op een derde plek met 115. En Lewis Hamilton staat nu met 192 punten. Uh, en 6, 7, 8 punten voor op Nico Rosberg. Die op een tweede plek staat met 186 punten. Het belooft morgen een spektakel van je welzijn te worden. Om met om twee uur de start van de Grand Prix van Duitsland op Hockenheim om twee uur te volgen via de diverse sportkanalen. En dan nog even nieuws over uh, Ricciardo en Max Verstappen. Ze zouden bijgetekend hebben of wij gaan tekenen tot 2020 bij Red Bull. Althans, dat uh, laatste van de week op uh, internet. Christian Horner zou dat uh, gemeld hebben aan de diverse media. 19 over 4, Zandvoort, een hele middag. Tot aan vijf uur, Zandvoort op zaterdag, met muziek en informatie...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 En als je dan uh, twee plaatjes achter elkaar draait, heb je even tijd voor werkoverleg. Daar we hebben we het zo meteen even over. Als eerst door je Nick en Simon en pak maar mijn hand. Gevolgd door deze uit lijsten van dit moment. Dat was de zin van Koens en This Girl. Het werkoverleg. Ja, in één keer uh, zegt uh, collega Vos tegen mij: we gaan golven. We zijn met radio bezig. Hoe kunnen we dan gaan golven? Ja, Michael, ja hoe wil je dat nou weer doen? Golven op de radio. <laughs> Oké, okay, dan is het goed. Want er zijn nogal wat golvers die in Zandvoort wonen. Nou, kom maar op. En dat is mooi als je een lokale radio hebt. Hè. Goed, uh, ja, uiteraard ja, gaat, goed, uiteraard gaat het over uh, Joost Luiten Joost Luiten gaat door naar de derde ronde. En dat is, hij is al een paar keer uh, de kut gemist bij de diverse toernooi. Maar hij heeft zich wel geplaatst voor de derde ronde van het PGA Championship. De laatste major van het jaar. Het bleef lang spannend voor de 30-jarige Rotterdammer, maar uiteindelijk bleken de 70 slagen die hij nodig had voor zijn tweede ronde goed voor een vervolg op de banen van Baltusrol Bal Golf Club in Springfield nabij New York. De, de birdie die luidde op de laatste hol nog wist te scoren bleek cruciaal. De Nederlandse Olympiër had donderdag in zijn eerste ronde afgelegd in 72 slagen. Luiten speelde ook vrijdag weer wisselvallig... maar noteerde nu wel evenveel birdies als bogies bij de vier. De kut kwam uiteindelijk bij 143 slagen te liggen... waar Luiten met zijn score van 142 net één onder zat. Ik speelde goed, had een lekkere start met birdies op hal 2 en 5... maar heb toch te weinig kansen benut. De puts van 1 tot 2 meter tot de hal weet ik steeds maar niet te maken... meldde Luiten op zijn website... De Amerikaan Jimmy Walker gaat nu aan kop met 131 slagen... evenveel als zijn latgenoot Robert Strapp. De Argentijn Emilio Grillo en de Australiër Jason Day volgen met 134 slagen. De Zweed Hendrik Stensen, onlangs winnaar van het British Open, ook een major... staat met 134 slagen een vijfde. Tot zover. Oké, okay, dankjewel, het golfnieuws. Je hoort het juist bij CFM. En wat je daarna gaat horen, ja, zo dadelijk het dier van de week. Eloy is het dier van de week. Die krijg je na Pepsi en Shirley een hardeek. Dat waren de dames Pepsi en Shirley met de Hard Precies half vijf, tijd voor het dier van de week. Volgens mij hebben we deze week Eloy, klopt dat? Ja, en dier van de week luistert inderdaad naar de naam Eloy. Het is een jongeman die veel energie heeft en graag op onderzoek uitgaat. Hij heeft veel buiten geleefd en is dus gewend aan veel ruimte. In het dierenhuis merken ze dagelijks uh, dat hij hier in de opvang... want hij gedraagt zich niet lief tegen andere katten... Daardoor moet hij helaas een deel van de dag in een hok zitten... en daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Hij mag loslopen als er iemand bij hem in de buurt is... en andere katten niet in de buurt zijn. Hij wil lekker rennen, klimmen en knuffelen. Hij laat het duidelijk weten als hij iets niet wil... maar weet wel waar hij netjes zijn nageltjes mag scherpen. Elroy is een pittige kater die ruimte nodig heeft. Kleine kinderen en katten zijn op dit moment geen goed idee. Wie geeft Elroy knuffels en de ruimte... Elroy verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland... Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 4 uur. Maar kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Elroy verdient een thuis. En ook dit uh, dier van de week is terug te vinden op de CFM-app. Hier is het de show. Darling, darling, turn the back on now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 We stole the show You know that we are sold out. Kisses fading, but the band plays on. So now we're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, villains, want to blame. While we did this building stage, and the thrill, the thrill is gone.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 Na deze hit heeft kijk al heel veel andere hits gescoord. Maar dit blijft toch wel de beste hoor. de stal show. ZFM Radio 24 uur per dag te beluisteren op onder meer 106.9... en kabel 104.5. Maar we zijn er ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40... Is hier Belina Carlisle en Circle in the Sands. Verdrijf op het uh, straf van Salvoort. Circle in the sand. Je de zingen van Berlina Carlisle. Jij hebben net gegolfd. Gaan we nu uh, lekker voetballen? Toch? Ja, en dan hebben we het over uh, de Johan Cruijffschaal. Van PSV kan uh, morgen in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal om 6 uh, uur tegen Feyenoord niet beschikken over Hector Moreno. De Mexicaanse verdediger is nog niet hersteld van een hamstringblessure. De wedstrijd komt te vroeg voor Moreno. We willen geen onnodige risico's nemen aan het begin van het seizoen... al dus trainer Philip Cocu gisteren tijdens een voorbeschouwende persconferentie in Zeist. Moreno vormde afgelopen seizoen samen met Jeffrey Bruma, Buma... Uh, het uh, centrale verdedigingsdio van de landskampioen. Bruma vertrok eerder deze zomer naar Vauvel Bo Wolfsburg. Nicolas Ismirin en Daniel Swaap lijken de meest logische vervangers. Bij Feyenoord is het nog onzeker of Brad Jones onder de lat staat. Hij heeft eh, aan, aan alle trainingen meegedaan, maar hij, we nemen geen risico... al dus Feyenoord-trainer Giovanni van Bronkhorst. Jones liep vorige week een lichte spierblessure op in zijn bovenbeen. De 34-jarige Australië werd onlangs aangetrokken... als vervanger van de zwaar geblesseerde Kenneth Vermeer. In de oefenwedstrijd tegen Valencia, die Feyenoord eh, vorige week zaterdag met 2-1 won... stond de zweet Per Hansson bij afwezigheid van Jones bij Feyenoord onder de lat. Morgen, dus de, of de wedstrijd om de Johan kruijf schaal. En die begint om zes uur PSV tegen Feyenoord. En weet je wie de, de beker de, na de wedstrijd uitreikt? Geen idee. De dochter van Johan Cruijff. Hé, hey, kijk. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Goed. Morgen, zes uur voetbal. En twee uur Grand Prix. Hè? We krijgen een druk dagje morgen. <laughs> wow. johan, johan, johan. Sweet op de voorhoofd. Hier is stitching en dingen doen. Is het Muziek draaien. En dan komt hij ineens binnen. binnen. Uh, ik ben binnen. <laughs> Fred Heijen. Hij is er weer zo dadelijk. Vijf uh, uur rooien met Entertainment voor You. En dit was Dingedong. Uiteraard van Tietje in Uit 76. Jutje, dat is oud zeg. Hier is Quincy. En verlangen. Zwoele zomeravond. Verschrikkelijk cliché.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 Het is een beetje opvallend, Albert ja, Aan het eind van het programma gaan we al wat meer Nederlandstalige muziek maken. <lacht> ik weet ook niet hoe dat komt, hoor. Is, nee, het, hoor. Het is geen het bruggetje, slechts een brug. Een brug, joh, de <lacht> verlangen de single van Quincy. Het gedicht van de dag komt eraan. Ik heb me zo in jou vergist. Toen jij zei dat je van me hield, wist ik niet hoe ik het had. Ik wou onmiddellijk een kind en een ruim bemeten bubbelbad. Het Beekplas een graf te zijn toen ik de kaarten had verstuurd... de champagne al had ingekocht en mijn eigen kamer had doorverhuurd. Toen jij, jij met mij wilde trouwen, leek mij dat een prachtidee. Elke nacht naast jou in bed, elke morgen samen thee... Ik kreeg door dat het een grap was. Toen ik de feestband had besteld. Een week Turkije had geboekt. En mijn, het mijn ouders had verteld. Ik heb me zo in jou vergist. Toen jij met mij wou leven... voelde ik mij diep gevleid. Leek de wereld stukken mooier. Was ik al mijn zorgen kwijt. Ik wist, ik wist dat het een grap was... Toen ik hem, hem in jouw bed vond. Mijn ring bleek te zijn afgedaan. En mijn koffer bij de voordeur stond. Ik heb mij zo in jou vergist. Als ik alles, alles eerder had geweten. Wat ik allemaal niet wist. Dan, dan had ik beter uitgekeken. En had ik jou, jou zeker niet gemist. Ik heb mij zo zo in jou vergist. Dat was hem weer, hè? Het mooie gedicht van de dag bij CFM. Dankjewel, Albert Jan. Graag, ik heb, je zo, uh, ik heb me zo in jou vergist. Dat doe ik elke dag weer, ja. Ja, Foutje, foutje, bedankt, weet je wel. Ja, je denkt maar dat je alles mag van mij, hè? Ja. Is het? Die is het? Is het? Is het? Is het? Is het? Is het? Is het? Is Dan ga ik alleen naar ik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 Ik maar wacht, jij ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles maakt van mij, maar dat is na nou vanaf voor goed horen wij een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Je kijkt doelos naar het behang.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 Lang en voor een vraag. Dicht van de dag kon deze zeker niet uh, ontbreken natuurlijk. Je denkt maar dat je alles mag van mij. De singel van Frans Duits. Nou, we maken het plaatje even compleet, uh, Albert-Jan. Oké, okay, deze een Compleet plaatje, laat me. Hier is Ramses Chaffee. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, Al toont de spiegel mijn gezicht.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 Jij hebt waarschijnlijk hetzelfde als ik, Albert. Dat ik meteen aan iemand denk. GELACH, daar ontkomen we niet meer aan. Die man is een bron, Is zit hier Echt, hè? Echt. Jonge Ramse En laat me mijn eigen gang maar gaan. Zo is het maar net. Het zit er alweer op. Drie uur, Zandvoort op zaterdag. En morgen zijn we een dag vrij. Onze collega's. Oh, Ander uh, Sandberg en Jaap Koper. Neem het morgen van ons over. Wij zijn een dagje vrij. Wat ga jij morgen doen? Uh, ik ga Grand Prix kijken, denk ik. Je, oh, je gaat eerst Grand Prix kijken. Dan ga je om 6 uur ga je voetballen. Ja, ook nog. En dan moet je <lacht> s'nachts weer golven. Jeetje, je krijgt zwaar. Goed. Goed. Nee. Uh, ik ga morgen lekker naar het circuit. Je oude hebt gelijk. Oude, oude autootjes kijken. Je hebt gelijk. Je Heerlijk. hebt er zelf ook één, hè. Dus, uh... Dagje, dagje lekker op het circuit vertoeven. En naar al die prachtige oldtimers kijken. Nou, het zit er weer op. Uh, dus, ja, zo meteen entertainment voor you. Ja, en de gasten zijn inmiddels gearriveerd. Dus uh, Fred Heij kan zijn borstje nat maken. Uh, zo is mijn net. En wij, wij zijn de volgende week gewoon weer, toch? Zeker weten. Tussen 2 en 5 op de zaterdag. Tot dan en een fijne zaterdagavond. Dag. When you're chewing on last gristle. Da, grumble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 and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the